Dit is Jeroen Kema met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië zijn enkele vrouwelijke activisten vrijgelaten... die tien maanden lang vastzaten. Het gaat om drie van de tien activisten. Zij streden voor het recht op autorijden... en de afschaffing van het mannelijke voogdijschap. Ze worden beschuldigd van de ondermijning van het Saoedische Koninkrijk. De rechtbank heeft drie van hen nu voorlopig vrijgelaten. Geëist is wel dat ze komen opdagen bij het vervolg van de rechtszaak. Waarschijnlijk komen ook de andere zeven binnenkort voorlopig vrij.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 This is Michael Kent Smith, and you are listening to Peaceful Radio. make it cool. Chapman Stick Soloist, thank you for listening to Peaceful. James Usher, and you're listening to my album On the Good Foot with Arthur Hull on Peaceful Radio with Benno Vugan.